Dat heb ik vaker meegemaakt. Niet nog een keer diezelfde graad. Ik ben de te vader de te wil veel... Ik het dat ook altijd samen